Ja, dit is een oud stuk. Het is uit de twintige jaren. De tijd van de inflatie. De tijd waarin een oud colbert een goede handdoek... of een behoorlijk stijl gedragen ondergoed... ...een kapitaal waard waren. Maar het stuk mag dan ook zijn... ...het heeft zijn tanden nog... ...het kan opbijten. En daarom moet ik u wijschuwen. Wij volgen een huwelsvendelaar... ...voor mond als heer van Goedenhuizen... ...op zijn duistere wegen. Een goede raad... ...stuur uw kinderen de kamer uit... ...want deze schurkencomedie komedie... ...is alleen bedoeld voor hen... ...die zichzelf erin herkennen. En zet dan uw kopje koffie maar weg... ...klem een geestrijker drank aan de boezem... ...en luister goed. U kunt er wat van leren... ...u kunt er wat van meenemen... Mocht enkele figuren u bekend voorkomen... dan kan ik u met de hand op het hart verzekeren... elke gelijkenis met levende personen is toevallig. En nu, dames en heren... zal ik u introduceren bij de familie Louise Compas. waarover reeds de schaduw van de oplichter opvalt. Zeg, Harry. Wat is er toch met papa aan de hand? We hebben niets van. Ik heb het van Daisy gehoord. Van Daisy, een hoogst eigen persoon. Je kent haar wel. Ze dansen de Roxy. Charmant meisje. prachtige figuur. Fantastisch. Na me zitten... Wat is er met papa? Papa heeft zich in het hoofd gezet dat hij een vriendin moet hebben. Och. Niet op dat hij er zo'n behoefte aan heeft. Tussen mama en hem gaat het heel goed, dat weet je ook wel. Nee, hij doet het om prestige, redenen. Maar hij vindt dat zijn plotseling rijdt om hem toe verplicht. Dwaal niet zo af, Harry. Vorige week vrijdag liet papa zich bij Daisy aanbieden. Op zijn visitekaartje stond... Louise Kompas heeft het genoegen om 16.15 uur thee op theevisite te komen. Hij verzoekt u de thee om klokslag 16.20 uur te serveren. Zijn tijd is beperkt. <laughs> ...tussen twee vergaderingen in. Enig. Lijkt er nou. Papa staat uit zijn wagen, gaat naar binnen... ...komt bij Daisy en steekt de volgende authentieke monoloog af. Ik ben Louise Kompas. Je u bent knap. U bevalt mij. U weet welke positie u bekleedt. Ik werk dag en nacht. Ik wijt al mijn krachten aan de gemeenschap. Wanneer ik zes ontwacht... Werd... ...oh ja, T. Dank u wel. Ik ben bereid al uw wensen te vervullen. Doch, voor ik over uw bankrekening begin, moet ik u op het volgende wijzen. Mijn tijd is beperkt. Alleen kortstondige genoegens komen voor mij in aanmerking. U wordt steeds tijdig van mijn komst op de hoogte gesteld. Ik arriveer stipt op tijd, op de minuut, of vandaag of snel. Kortom, ons samenzijn wordt georganiseerd. Over uw toiletten spreken wij nog nader. Twee van mijn auto's staan voortdurend te uw beschikking. U verschijnt bij het in mijn loge. Een buitenlandse reis is inbegeven. Aha, vier uur dertig. Ja? Akkoord. Op dergelijke onderbrekingen dient u voorbereid te zijn. Ik ben overal en altijd te bereiken waar ik mee op begin. En nog één ding. Uw belastingaangifte wordt door mijn kanteur in orde gemaakt. Denkt u er nog eens over na? Morgen stuur ik u mijn secretaris. Goedemiddag. <laughs> <laughs> nou, nou, wat zeg je ervan, die Geniaal. Geniaal. Ja, het is precies iets nieuws. Zakelijkheid in de liefde. Een fenomeen van onze tijd. Alles in de wereld richt zich naar vraag en aanbod. Een omwenteling in het verkeerde geslacht... die verstrekkende gevolgen kan hebben. Ik... Stil. Mama... Dag, Dag mama. mama. Papa komt direct van de thee, heeft opgebouwd. wees een beetje aardig, kinderen. Dat klopt iets niet. Ik heb papa in maanden niet gezien. Zouden ze een minister hebben gemaakt? We je gek, midden in de zomer. Wordt er een familie eraan gehouden? Ik heb een zuiver geweten. Papa, gevolgd door zijn secretaris met omvangrijke aktetas en bloknoot. Ik noteer meneer Kompas. De N.V. plaat heeft een hebben. Laat balans opmaken. Rijd terug naar de aandeelhoudersvergadering bij belangrijke agenda punten opbellen. Verder? Om 8.40 uur 40 vertrekstation. 8 uur 45 bespreking en gereserveerde coupé met deputatie van de Mijn Vrijheid. 10.30 uur 30 oprichting Internationale Bank. Telefoongesprek onderweg? Uh, 23. Tussen 2 en 3 een uur slapen. Ja, u kunt wel gaan. En nu een kwartier voor het gezin. Ga zitten allemaal. Telefoon op tafel, ja. Ik heb aardbeien nodig. Ja, laat maar zitten. Uh, ik open de familieverharing. Mijn fabrieken kunnen failliet gaan, mijn treinen kunnen ontspeuren. Ik ben mijn leven niet zeker. Doordat ik steeds al mijn krachten aan het vaderland wijd, ontbreekt mij de tijd, mens te zijn. Uh, laat maar zitten. hè? een brutaliteit. De tijden zijn moeilijk. Uit uh, testamentaire overwegingen uh, zie ik mij gedwongen de toekomst van mijn gezin veilig te stellen. Ik heb een dochter. Oh ja? Uh, die opmerking stond op de agenda. Maatschappelijke positie schept verplichtingen. Kortom. Ik wens dat mijn dochter huwt. Punt 1. Ik ga niet zover uh, dat ik een zuiverzakelijke verbindenis verzaak. We zullen de jonge mensen uh, die in aanmerking komen de revue laten passeren. Punt 2. Een huwelijk uit liefde komt niet in aanmerking. Daartegen heb ik principiële bezwaar. Een modern huwelijk moet op een zakelijke basis berust. Ik vraag het voor Geen onderbrekingen, ik rook de verradering tot de aard. Ik ben bereid elk lid van de familie aan te vullen. Intussen drink ik thee. Daarvoor zijn vijftien minuten uitgetrokken. In die tijd moet de beslissing vallen. Ik wacht. Mag ik beginnen? Jij bent haar moeder. Louise, je dochter is negentien jaar. Heb je negentien jaar lang niet om haar bekommerd. Dat zal niet in herhaling. Lia kent de wereld niet. Je kunt niet tussen twee vergaderingen in over haar land beschikken. Ze is geen pakket aandelen. Ze is een jong meisje. Maar voor mezelf wil ik het niet hebben. Harry is oud genoeg en hij geeft je geld naar beste kracht uit. De discussie wordt onzakelijk. Natuurlijk moet Lia trouwen. Maar niet van vandaag op morgen. Laat er op reis gaan en naar het buitenland zal heus wel een man vinden. Zo'n belangrijke zaak toch niet telefonisch worden afhandeld? Elk op, Dave. Louise, luister nou eens even. Een huwelijk is geen handelszaak. Een huwelijk brengt verplichtingen mee. Kijk nu toch niet voortdurend op jouw loge. Uit een huwelijk worden kinderen geboren. Mama, nu ga je te ver. En als je dochter nou eens ongelukkig wordt? Een vrouw, je gebruikt uh, taal die verouderd is. Wij leven in het jaar 1927. We hebben geen tijd meer om ongelukkig te zijn. Speelt de tijd dan zo'n grote rol? Ja, denk je dat het mij niets kost om hier te zitten? Ja, met kompas. Tegen 75 procent. Akkoord. Snelle beslissingen, Duidelijke voorstellen. Geen tijdverlies, dat is mijn wereld. Ik begrijp een heleboel, maar dit gaat me te ver. Ik was ook eens in dezelfde situatie als die aan u. En mijn huwelijk met jou was een huwelijk uit liefde, Louis. Ja, met kompas. Natuurlijk, verkoper. Louis, kun je niet vijf minuten die telefoon van de haak leggen? Jullie hebben over mij niet te klagen. Jullie rekeningen worden brand betaald. Ik onderteken elke schrik zonder een spier te vertrekken. Maar ik kan toch zeker voor jullie plezier mijn zaken niet stilleggen? De telefoon is onmisbaar voor mij. Ja, dan houd ik verder maar lieve mijn mond. Ja, ik uh, recapituleer. Het gaat om een huwelijksplan dat er dus ver niet verwezenlijk kon worden, omdat er sentimentele bezwaren tegen gerezen zijn. Maria, wat zeg je er zelf van? Jij bent tenslotte het leidend voorwerp. Ik? Oh, ik wil wel trouwen. Maar zo eenvoudig is het ook weer niet. Ik weet namelijk niet wie ik zal nemen. Het eerste verstandige woord. Ja. Hoe lossen we dat op? Ik vind mannen afschuwelijk vervelend. Ze tennissen, ze racen met hun auto rond. Ze zitten urenlang naar jazzplaten te luisteren. Ze kijken naar het voetballen, ze telefoneren, ze drinken. Heerlijk gezegd is er niet één die ik zou willen hebben, papa. Of heb jij er al eentje voor me op het oog? Ben ik een huwelijksmakkelaar? Moet ze met een zakenman trouwen? Ik wil geen concurrentie. Met een dokter? We zijn allemaal gezond. Met een kunstenaar? Ben ik een liefdadigheidsinstelling? Ja, dan weet ik het ook niet meer. Lia. Jij bent nuchterder en zelfstandiger dan je moeder. Je moet het praktisch bekijken. Het is een formaliteit, anders niets. Als je getrouwd bent, dan kun je doen en laten wat je wilt. Als jong meisje, dan neemt niemand jou serieus. Als geweld moet, papa. In je eigen belang. Laten we eens aannemen dat je een zaak begint. En in het handelsregister wordt ingeschreven. Wat is het gevolg? Jij hebt een bankrekening, jij hebt krediet. Met een huwelijk is het niet anders. De bruiloft is een stichtingsachter, het huwelijk een zaak en het hele leven een bankrekening. Hoe lang kun je daarvan opnemen, papa? Tot het faillissement. En daarna ga je naar het buitenland? Afgezien daarvan... Een ongetrouwde dochter van 19 is een luxe die ik mij niet kan permitteren. Dus je wordt door zuiver zakelijke motieven gedreven? Bestaan er andere motieven? En de keuze? Is er jou. Smaak is persoonlijk. Op die basis kunnen we onderhandelen. Ja, maar is... Mama, val me alsjeblieft niet in de reden. Laten we eerlijk met elkaar praten. Jullie willen de verantwoordelijkheid voor mij kwijt... omdat jullie die lastig vinden. Jij, papa, uit zakelijke... en jij, mama, uit morele overwegingen. Jullie hebben gelijk. Papa, koffer me op voor je testament. Je wilt een bruidsschot kwijt, best. Ik heb mijn besluit genomen. Ik ga met mijn tijd mee. Hallo, ik ben nu niet te spreken. Er moet een man voor me gevonden worden. Dat is de enige moeilijkheid... In deze situatie staat ons slechts één weg open. De eenvoudige weg, de zakelijke weg, de gebruikelijke weg in de koopmanswereld. We moeten een advertentie plaatsen. Wat? Een huwelijksadvertentie. Die advertentie moet duidelijk zijn en overzichtelijk. Het soort advertentie dat je plaatst wanneer je ergens geld wilt investeren tegen een behoorlijke rente. Natuurlijk anoniem, je moet je kaarten nooit op tafel leggen. Daar zit wel wat in. We krijgen natuurlijk offertes. Meen je dat nou echt? Automatisch ja, is de beste oplossing. Uh, het voorstel is enigszins ongewoon, doch het vereenvoudigt de situatie. Ik geloof dat we succes zullen hebben. Jullie, jullie zijn geen mensen. Jullie, jullie zijn machines. De snelheid waarmee mijn dochter tot dit besluit is gekomen bewijst dat zij een helder hoofd heeft. En dat heeft ze van mij. We geven die advertentie nu meteen op. Ja, zie. Is... Uh, papa is je secretaris. Oh, oh, ja. Uh, is dat zo, zover? Mr. Goldleck, wacht niet op u in de auto, meneer. Kom, Bas. Ja, ik kom. Ja, ik kom. Ik ga je naar de auto. Uh, laat maar zitten. Uh, maar uh, doe wat je niet laten kunt. Ja, hou hem op de hoede, Lia. Telegramma kun je naar Milaan sturen. Tot ziens, papa. En nu de advertentie, Harry. Doe het papier maar in de machine. Klaar. Jong meisje van goede familie. Jong meisje van goede familie. Rijk en onafhankelijk. Rijk en onafhankelijk. Zoekt man ten einde. Zoekt man uh, wacht even, Harry. Hè? Schrijf maar liever. Zoekt man van rijpere leeftijd. Zo. Ten einde huwelijk aan te gaan. Klaar. De stad dus. Een jong meisje van goede familie, rijk en onafhankelijk... zoekt man van rijpere leeftijd terwijl in de huwelijk aan te gaan. Mm -hmm. Niet gek, maar we zullen het nog een beetje bijveilen. Zijn wij verlaten nu het huis van de heer Kompas... ten einde de fatale schaduw te volgen op zijn duister wegen. In de scène die nu komt... zullen wij een perfecte huwelijkswendelaar bij zijn Loesche handwerk betrappen. De man draagt de naam Hugo Meubius. Zijn slachtoffer is de weduwe stutschen. Een Niet meer jonge, toch nog altijd domme dame... die de oplichter met hart en geld toebehoort. Na het laatste steekt hij juist de hebzuchtige hand uit... Wat zei je er even over geld, Gertrude? Ja, tot... Ik zei dat ik 60.000 mark kapitaal heb, Hugo. 10.000 heb ik zoals je weet in je zaak gestoken. Als we rente en inkomsten bij elkaar doen, kunnen we er goed van leven. Stinkt die weer naar uien. Van mevrouw Janken natuurlijk. Om van te worden. Die uien stankvergald, mijlijkeutje met jou. Wil je nog iets zeggen, schat? Hugo, wij kennen elkaar nu een half jaar. Ja. Ik heb je als man leren kennen en waarderen. Zou het niet heerlijk zijn om je Gertrude in de keuken te vinden als je s'avonds thuis komt? Natuurlijk, liefste. Je weet dat ik van je hou. Ook ik verlang naar het huis, naar een zorgzame vrouw Naar een boezem die mij in deze compromistische tijden tegen de wisselvalligheden van het lot beschermt. Ach, Hugo. Wanneer zal ik meubioos eten? Laat oh, maar zij spreken Gertrud. Je kapitaal is niet groot. Het is nauwelijks voldoende voor de huishouding. En daar komt dan nog bij dat ik vaak op reis zal moeten om klanten te bezoeken. Dat kost ook geld. We zullen elkaar niet veel zien. Kun je niet hier in de stad een zaak overnemen? Dat kost geld. Voor mijn geluk is me niets te duur. De tijden zijn zo moeilijk. Hoeveel heb je nodig, Hugo? Ik zal 20.000 mark vooruit moeten betalen. Op zijn minst. De liefde van een vrouw kan bergen verzetten. Laten we zeggen 25.000 in totaal. Ik heb nog zes onderbroeken van mijn man zaliger. Misschien passen ze jou wel. De helft moet nu meteen worden betaald. Maar Hugo, die zijn toch al lang betaald? Mijn man heeft ze maar eenmaal gedragen. Hou nu op over die onderbroeken te zaliger, schat. Ik heb het over die zaken. Het zou wel het beste zijn als je mee. Volmacht geeft. Die krijg je zoals je mij gekregen hebt. Dan gaan we morgen naar de notaris voor die volmacht. En wanneer gaan we naar het stadhuis? Zo, hm, tegen het eind van het jaar. Zo gauw mogelijk. Nou, ik kan het ogenblik nauwelijks afwachten. Mevrouw Janke brengt de krant. Een ogenblikje. Om dat van de man zaliger. is oh, wat ja. voor mij. Nou ja. Morgen sluit ik de affaire als niet geen af met een watersaldo van 25.000 mark. wat ja, lees u daar? De huwelijksadvertenties. Lees het voor? Nu? Midden in de zomer? Academicus zonder vermogen. Interesseert me niet. Jong meisje van goede familie, rijk en onafhankelijk. Huh? Zoekt ten einde huwelijk aan te gaan. Man zien, gaan zien. van rijpere leeftijd. Intelligent, geestig, die in staat is een vrouw niet te verzelen. Brieven met foto, van levensbeschrijving, bureau met het bladmotto ter zake discretie gewaarborgd. Wel, alle mens. Wie zou dat zijn? Dat zou kunnen nagaan. Huh? Uh, ik moet niet tot mijn spijt naar een nieuwe klant, Gerroet. Vergeet morgen niet stipt of tijd bij de notaris te zijn. Tien uur, dan sta ik al op je te wachten. Vlug, dames en heren, vlug, ga met me mee. Wij volgen de huwelijksvendelaar. Vlug, vlug, de straat op. Zojuist stapt Muwiels een groot kanteurgebouw binnen. Wij schaduw hen. Wij gaan eveneens naar binnen. Die deze een lift in het gebouw. Er blijft ons ook niets bespijkt. Het die voetstappen. Dat is Meubius. Hij moet ook lopen. Kom, hij. Kom, hij volgt u mee, mij. Derde verdieping. Hou. Meubius gaat zijn cultuur binnen. Er wordt u een unieke, onvergetelijke blik gegund... in het huwelijkswendelbureau Meubius Co. Op commerciële basis. De Co. is een zekere rasper. Handlanger van Meubius. Een verlopen sujet. Een ambtenaar die ze eruit hebben geschopt. Maar voor Meubius is hij onmisbaar als belastingdeskundige. Kom een beetje dichterbij, dames en heren. Dan kunt u hem beter verstaan. Rasper... Wat de hmm. weduwe Stutschin betreft. 25.000 piek halen we er wel uit. Ik krijg de volmacht. Die vrouw was een zacht eitje. Ze beweert dat ze 60.000 mark kapitaal heeft. Ze vergist zich, Möbioes. Hmm? Volgens mijn inlichtingen bedraagt dat vermogen minstens 70.000 mark. Hoe weet je dat? Je vergeet dat ik tien jaar bij de belastingen ben geweest. Als er jarenlang voor betaald wordt om in het privéleven van anderen... ...het is nu voor een beetje op het laatst... waarom dat de Mosterd haalt niet. <laughs> Denk je dat ik je anders in dienst wil hebben genomen? Een betere schurk die jij kon niet krijgen. <laughs> Goede zaken. <laughs> Uitgaven. Praktisch niet heel. Inkomsten? Bevredigend. Soldo? Volgens het grootboek... Uh, 32.123,50. 50. Je moet een nieuwe smoking hebben. Dat weet ik, ja. De oude raakt op. Ik heb al een nieuwe besteld. Je hebt om drie uur een rendezvous in Café Imperiaal met Dora Mende. Hé? Daar weet ik niks van. Pak het dossier. Onder M? Nee, onder diverse. Waarom onder diverse? Geen vast gedrag. Hier, laat ze maar. Ja, dat is het. Dora Mende, 42 jaar. Protestant. Eigenarrest van de wasserij. Vermogen circa 30.000. Melancholiek. Had een jeugdliefde en twee verhoudingen. Is mank aan het rechterbeen. Ja, dan begin ik met het weer. Leverde tot dusver twaalf zijden overhemden, zes rokhemden en een pyjama. Nou, ja. in ieder geval zoeks. Mm -hmm. Goed voor de smoking. Stuur haar die rekening maar, Asper. En verder? Nou, om negen uur vanavond bij de rechterzijingang van Capitool. met Victorine Nessel. Huh? Onder N. Hier. Hij is bij een vrijgezel. Achter in de veertig. Weet nog maag te zijn, we betaalden dertig mark in de maand. Maar hm, voor zo'n slecht bedrag moet ik naar de bioscoop. Oh, ze is een oude kloof. Oh ja, ik weet het alweer. Ze heeft eenmaal in de maand een vrije avond. Je verschijnt bij haar als treinconducteur. Oh, nou, die post wordt geschrapt. Pak de correspondentie. Ja. Hier. 1 A ah, Romeins 2. Lees me zijn brief van de voor. Dan kan ik er antwoorden. Binnen gekomen op de zevende van de zevende laatstleden leden. Mijn innig geliefde. Ja. Mijn, mijn heer, is zojuist naar bed gegaan en ik zit nog in de keuken op. Denk met groot verlangen aan jou, mijn lieve vriend... en weet ik toch dat wij elkaar spoedig voor immer zullen toebehoren. En vandaag heb je weet wel verzonden... en hoop ik dat de kuur goede vorderingen maakt... en je spoedig geheel hersteld zult zijn. Ja. Ons antwoord? Ja, op gelineerd papier, vier kantjes met taalfouten. Schrijf schrijven dan in dezelfde stijl. Geliefde Victorine. Weer spoed een zomer ten einde... zonder dat onze harten elkander hebben gevonden. Ja. Ik moet je tot mijn spijt een treurige mededeling doen. Mijn ziekte is verergerd... en ben ik heel zwak op de benen. Zwak op de benen? Op de benen. Ja. Kan je daarom vandaag niet ontmoeten. Hoop je spoedig aangename nieuws te kunnen doen toekomen. Punt. Met innere groeten en kussen je... Puntje, puntje, puntje. Puntje, Ja, ja. Nou. Schrijven en met de controle voorleggen. Ja. Met zijn allemaal van die verdraaid kleine postjes, rasper. Het gaat je toch goed? Hij stelt steeds hogere eisen. Hmm. Zeker gezin ja, rasper, maar... ik wil eens ergens met je praten. Ja, wij zijn klein begonnen. Het bedrijf groeit ons over de kop... Ach, als de mens eens wist hoe groot de behoefte aan liefde van vrouwen op rijpere leeftijd is... ...dan konden we ons niet wenden of keren van de concurrenten nemen, dat maar rustig van mij ja. Maar dankzij jouw gaven op belastingtechnisch gebied loopt het hier allemaal prachtig. Archief, documentatie, boekhouding, allemaal schitterend in orde. heer, heer, in deze mappen zitten meer dan 10.000 liefdesbrieven van allerlei soort. Kopieën daarvan zijn keurig geordend. Wij bezitten materiaal van onschatbare waarde... Ik zou mijn memoires kunnen aanschrijven. Ja, dat ontbreekt er nog net dan. toch heb ik wel lust om al deze documenten eens productief te maken. In wetenschappelijke zin bedoel ik. Dit is maardelijk gebied, hè? om het maar eens uit te drukken. Tekeningen van krankzinnigen worden naast het verzameld. Iedereen vroegt in het liefdesleven van Goethe. Maar de liefdesbrieven van alleenstaande vrouwen zijn minstens zo interessant. Jij verdient te veel, jongen. Ik klop op ongeverfd hout. Luister eens goed, Rasper. Ik rijd als een paard. Yeah. Ik hoor van het ene rondlevoer naar het andere. Dicteer uren achter elkaar brieven, verkleed me voortdurend en moet me dikwijls nog grotere inspanningen getroosten. Ja. Wij hebben vaste inkomsten. De vrouwen hebben er wat voor over. Maar de tijd staat niet stil. Ik moet mijn krachten sparen. Om kort te gaan, het ontbreekt mijn bedrijfskapitaal. Er zijn toch middelen om dat te krijgen? Ik ben tenslotte ook maar een mens. Oh, ga je staken. Oh, vrouwen zijn veel eisend, Gasper. Jij hebt gemakkelijk praten, jij zit hier maar makkelijk op je draaistoeltje roerrijen met hand te eten. Denk je dat ik dat prettig vind? Altijd maar hetzelfde. Rasper, wij moeten een grote slag slaan. Vooral beneden de 500.000 mark interesseren mij niet meer. Ja, maybe, yous. we zouden de zaak kunnen verkopen. Nee, nooit. Ons materiaal is te uniek. De universiteiten zouden er hun vingers aan aflikken. Een vreemde eerzucht, jij toch? Ach, je hebt geen gevoel voor moderne geschiedenis. Jouw droom, Rasper, is dat huisje in Canada. Nou, dat krijg je. Ik heb een plan. Ik heb zoveel vrouwen- en trouwbeloften gedaan. Het is ook tijd dat ik een van die beloften houd. Ah, bij wie je zoveel geld heeft, niemand. Misschien toch wel, hier. Hier, lees deze advertentie maar uit, alsjeblieft. En we zien hier. Ah, Dit jong meisje van goede familie, rijk en onafhankelijk, zoekt een man van rijpere leeftijd, intelligent, geestig, een goede huizen... In staat een vrouw niet te vervelen ten einde huwelijk aan te gaan. Brieven met foto van het bureau van dit blad, motto ter zake. Discretie gewaarborgd. Hm. Nou, dat klinkt niet gek, hè? Hm. Maar je zou toch eerst die familie moeten kennen, niet? Oh, ik heb eens een beetje een idee. Vader vermoedelijk industrieel. Ik heb al afspraak gemaakt om vijf uur. Goed begaan het kleden? Fantastisch. Zeg, wanneer je in verbinden is met de industrie tot stand mocht komen, dan, uh, dan kan je er gewoon op aan dat ik meedoe. 10% aandeel in de winst en die reis naar Canada. Ja, wat mij betreft ga je hier gangen gaan. Heel goed. Dat meisje dat is vast excentriek. Hè? Ik ben ontdekkingsreiziger, dat lijkt me wel wat. Iets, iets heel bijzonders. Afrika is de grote mode. Raster, wat denk je van Zanzibar? Ja, maar... Ik heb een Zanzibar op olifanten gejaagd en tijgers geschoten. Op Zanzibar zijn geen tijgers. Oh nee, hoe weet je dat? Dat weet elk kind. Weet je eigenlijk wel waar Zanzibar ligt? Mijn flauw idee. Pak dat eens in die. encyclopedie. Encyclopedie weer, nou. Ja. ja. Een Zanzibar. Ja. Even opzoeken. Ja, hier. Zanzibar. Het eiland Zanzibar in het oosten, ontoegankelijk. In het westen, vele natuurlijke baaien en inhammen. Vruchtbaar. Tropisch klimaat met overvloedige regenval. Oh. Belangrijkste producten? kruidnagel, kokospalmen, suikerriet, peper. Ja, ja, dat is voldoende. Dat weet ik wel genoeg. Met sympathieke negenvolk zal mij te hulp snel. Oh, ik zie nachten onder een tropische sterremel. De kokospalm kokospalmszitter, dat suikerriet fluit. Rasper, eindelijk een doel, eindelijk een taak. Ja, en je, je voorgeschiedenis? Oh. Ik heb natuurlijk arme ouders gehad, hè? Mijn, mijn, mijn moeder. Mijn moeder was van... Van aardel, hè? Ja, ja, ja. Adel. Zelf neemt mij, je weet het al De ja. oorlog gewond, geld verloren. Dat klinkt alsof je reclameert bij de belastingen. Ik stak de oceaan over. Neem een schone zakdoek ik mee. Ik spreek de op, op vreemde kusten. Vergeet je zonnebeel niet. En werd in de hinderlaag gelokt om singeld door negers. Oh, ik stik, ik stik, ik stik. Die woord is te nauw. Ja, je, je nauw nou ontslap, hoor. Ah, je hebt gelijk ras, ik neem een slappe woord. Ik moet er weer hebben. Rasper, als die affaire met het rijke meisje van goede Familie lukt. Waar heb je met haar afgesproken? In het park. Ah. Tweede zijpad links, achter de muziektent. Pardon, je ben ik hier goed. Tweede zijpad links, achter de muziektent. Klopt dat? Het klopt. Ik had gedacht dat u ouder zou zijn. Bent u teleurgesteld? Ik ben bang dat er regen komt. De barometer stijgt. We moeten nog lang over het weer praten. Hè? U hebt gelijk. Laat even op die bank gaan zitten. Zo, ter zake. Weet u dat ik ontzettend bang voor u was? Waarom? Ik ben nog nooit met een man alleen geweest. Onder zulke vreemde omstandigheden. En dan? Ik dacht dat u misschien zou komen opdagen met een tijger aan de lijn. Oh, ik een tijger. U komt toch uit Afrika? In Afrika zijn er geen tijgers. Gelukkig. Hoe zijn de mannen daar? Aardig en soms niet aardig, net als hier. En de vrouw? Mag ik u een vraag stellen? Gaat u gang. Hoe oud bent u? 19. Oh, dan zou u in Afrika al grootmoeder zijn. Dat de vrouw bijzonder jong. Hebt u veel avonturen beleefd? Oh, ik heb Zanzibar in alle richtingen nog gekruist, Olifanten geschoten, apen gevangen, bij het negers gevochten. Eén stond ik zelf aan de martelpaal. Bij de Kingani? Eh, Waar? Die grote rivier daar. Wel, wel, wel. Hoe weet u dat allemaal zo goed? Ook uit de encyclopedie. Ik heb me nauwkeurig op de hoogte gesteld. Ik was bang dat we anders geen gesprekstof zouden hebben. Zal ik u eens wat vertellen? Ik vind u erg aardig. Ik ben altijd erg consentieus. Vindt het niet vreemd dat we hier zo zitten? Ik heb in mijn beroep al vreemdere dingen meegemaakt. Er zal een tijd komen dat huwelijken alleen op deze manier worden gesloten. U hmm, bent erg verstandig voor uw leeftijd. Dat heb ik aan papa te danken. Het moderne leven heeft een nieuw type mens geschapen. Papa zou in dit geval zeggen, alles heeft zijn prijs. Uw vader moet geniaal zijn. Leert u me eerst maar eens kennen. Ik ben alleen bang dat hij u te romantisch zal vinden. Zeg dat niet. Maar gelukkig bezit u ook nog andere eigenschappen. Dat staat nog te bezien. In elk geval stemmen onze opvattingen overeen op een wijze die mij verbaast en verheugt. Hoe zijn andere vrouwen dan? Nou, laten we daar maar liever over zwijgen. U bent de eerste intelligente vrouw die ik ooit ben tegengekomen. En nou, hebt u pech gehad. Dat ook. Ik heb me voorgenomen om verliefd op u te worden. Stel me alstublieft niet teleur. Uh, staat dat voornemen onomstotelijk vast? Onomstotelijk. Al was het alleen maar om een maat te pesten. Stel je zich voor. Ik zit op zekere nacht in de jungle. Boven mijn hoofd, het zuiderkruis. kruis. Alles is doodstil. Alleen, het dat melancholieke kruis van de apen. Ga maar op over die apen. Ik verlang iets heel anders van u. Iets wat niet iedere man kan. En snel besluit. Begrijpt u wat ik bedoel? Nee. U bent een avonturier. Hè? Huh? Lieve help, het is toch niet zo moeilijk om dat te zien? Wat moet ik dan zeggen? Dat doet er niet toe. U mag ook liegen voor mijn part. Tegen welke prijs? Tegen welke prijs? Ik heet Lia Kompas. Wat? Wat? Kompas? Dat, dat, dat is meer dan ik had durven hopen. Misschien komt u nu op een idee. Daarmee dringt je mij tot het uiterste. Ik moet u kussen. Eindelijk. Het is altijd mijn hartwens geweest nog eens door een dierentammer gekust te worden. Als dat zo is, dan kus ik je... Ja, wat is er, kerel? Wat moet je hier? Ik wil op die bank zitten. Ik wil... Nee, dames en heren, dit is geen storing en er is ook niets kapot aan uw toestel. Ik was het die zo plotseling de scène onderbrak. Het was het enige wat ik kon doen. De man die zojuist ons stuk is binnengedrongen is een zekere von Schmettau. Ik moet u eerst vertellen wie hij is, anders weet u niet waar u aan toe bent... Hij is een particuliere detective. Die vrouw Kompas achter haar dochter is aangestuurd. Hij moet op die passen. Ik vertrouw hem voor geen cent. Hij is me niet sympathiek. Maar enfin, tenslotte wat die vrouw Kompas betaalt. We zullen wel zien. Maar hoe breng ik u nu weer in de scène? Het lijkt me het beste dat we een paar tellen teruggaan... en hem opnieuw op laten komen. U weet nu met wie u te doen hebt. Daarmee denk je mij tot het uiterste. Ik moet u kussen...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 als staatsburger mag ik zitten waar ik wil. Het betreft hier geen sociaal, maar een ethisch probleem. Je, je, je zit mee dat Moet ik dat als een belediging opvatten? Hopelijk doe ik dat wel, ja. Aanvaardt u de consequenties? Met genoeg aan met de vuist. Oon Schmetterl. positie Posities innemen. Klaar. Af. Stop, mijn heren. Ik heb nog nooit een bokstartvrijd van zo dichtbij gezien. In een loge zit je veel te ver af. Wilt u zo goed zijn niet te beginnen voor ik het teken geef? Over de ronde? Drie. En de overwinnaar krijgt een zoen. Hier hebt u een fluitje, juffrouw. U Zou u zo vriendelijk willen zijn daarop man te fluiten? Bij de derde keer af. Bij nog out tel ik tot tien. Klaar? Klaar? Stop. Dan moet ik u heen brengen als er iets voor u gebeurt. Mijn adres zit in de binnenrand van mijn hoed. Stop. Wat is er nou weer? Een politieagent. Dat brak er nog net aan. Wie fluit daar? Wat bent u eigenlijk aan doen? Wij strijden voor een idee. Dan zoek daarvoor maar een ander plaatsje uit. Waarom dat plaatsje? Gaat het dan net? Vooruit. Kom maar met me mee. Jammer. Ik vond het net zo leuk. Als zou de politie niet over tien minuten terug kunnen komen. Maar wat denkt u wel? Wie bent u eigenlijk? Ik ben de dochter van Louise Kompas. Louise Kompas? De grootindustrieel? Ja. Dat is zeker wel voldoende. Meer dan voldoende. Wie is deze, meneer? Meubius. Mijn verloofde. Oh, zoudt u uw jas niet aantrekken, meneer? Het wordt koud. Maar die andere meneer, die gaat met me mee. U verstoort openbare orde. Bruid, mee, kom. U hebt u dapper gehouden. U bent bereid voor een vrouw te vechten. Dat bevalt me, meneer Meubius. Ik moet u een verklaring geven. Dat hebt u toch al gedaan? Ik moet de verloving met u verbreken. Wat? Wilt u dan niet met me trouwen? Nee. Waarom bent u dan hier gekomen? Dat zou ik ook graag willen weten. Leidt u een tropenkolder. Geen sprake van. Leg het me dan uit. Alweer? Laten we er liever over zwijgen. Ik eis een verklaring. Vooruit dan maar. Laten we eens aannemen dat ik verliefd op u geworden ben. Dat is toch geen reden om niet met me te trouwen. Misschien toch wel. Bent u nou gek of ik? Misschien zijn we allebei een beetje in de war. U kunt me toch niet compromitteren. Waarom zou ik u compromitteren? Die agent heeft alles gehoord. Met die agent kan ik geen rekening houden. Eerst verklaart u mij uw liefde en dan wilt u van doorgaan? Bent u eigenlijk wel in Afrika geweest? Oh, oh als dat het, al het ergste was. Misschien ben ik wel geen ontdekkingsreiziger. Wat mij betreft mag u zijn wat u wilt. Maar meent u dat? Denkt u dat ik anders een advertentie had gezet? Idioten kan ik overal vinden. U kent mij niet, u ziet mij voor het eerst. Waarom vertrouwt u mij? Hebt u dat nog niet ontdekt? Of is het allemaal een grapje? U snapt er niets van. Adieu, juffrouw Kompas. Ik dank u voor deze ontmoeting. Maar ik zou u graag een goede raad willen geven. Zet nooit weer een advertentie in de krant. Ik spreek uit ervaring. Wat moet ik nu tegen mijn ouders zeggen? We kunnen me toch niet zomaar laten zitten? Het is voor uw eigen best wel. Wacht u dan tenminste tot ik mijn gezicht een beetje heb bijgewerkt. Mijn gedrag is onmogelijk. Ga nou maar, wat wacht u nog op? Ik ga. Blijf hier. Ik blijf. Geef me uw adres. Dat kan ik niet. Bent u al getrouwd? Integendeel maar. Ik ben niet de man die u zoekt. Ik ben iets heel anders. Hebt u misschien in de gevangenis gezeten? Denkt u dat ik zo stom ben? Dat kan iedereen overkomen. Geef me uw adres. Hier. Wat wilt u daarmee doen? Ik kom u opzoeken. Nee, ik kan niemand ontvangen. In mijn kantoor staat alles op zijn kop. Oh, ik zal dat de boel waar recht zetten. Vergeet onze ontmoeting. Het zal u beroemd. Nee, zo ben ik niet. Als een kompas iets in zijn hoofd heeft, dan zet hij het door. Zij ook. Dus? De... Discretie. Gewaarborgd. Tot ziens. Morgenmiddag om vijf uur op uw kantoor. Eindelijk, meneer Fonschmidt. Ik verwacht u eens vragend al. Ten slotte wordt u door mij betaald. Welke maatregelen hebt u getroffen? Er zijn maatregelen tegen mij getroffen. Ik heb de nacht gratis mogen doorbrengen in een cel op het politiebureau. Ik heb u als detective aangenomen om een dochter te schaduwen en niet om onkosten te sparen. Ja, ja, dat had uw man kunnen zeggen. Laat mijn man maar liever buiten. Wat hebt u ontdekt? Mag ik me eerst even op zijpaden begeven? Gaat u, gang, ik. Ik ben op alles voorbereid. Uw zoon Harry onderhoudt betrekkingen met uw dienstbode Aline. Ik ben weliswaar een ouderwetse vrouw, maar... ik weet toch wel dat zoiets in de beste families voorkomt. Ik vertrouw op u discreet. Discreet, hier, mevrouw. Hebt u ontdekt met wie mijn dochter is uitgeweest? Het moet een grote teleurstelling voor haar geweest zijn. Ze was helemaal om toen ze thuis kwam. Ik kon geen woord uit te krijgen. Op één punt kan ik u geruststellen, mevrouwtje... De ontmoeting van uw dochter met de vermoedelijke huwelijkskandidaat op een bank in het park eindigde met een verloving. Wat? Maar sympathiek is dat heerschap niet. Een uitgesproken vechtig en, en u hebt niet ingegrepen. U, u, u bent een idioot. Voor ik met hem kon duueleren, de politie in. Dat heb ik al gezegd. Mijn kind in de klauwen van een handelaar en blanke slavinnen. Doe toch wat voor mijn geld. Waar is die schot? Oh, u onderschat de energie en de activiteit van een bureau, waarde mevrouw. Mijn mensen hebben al reeds ontdekt dat uw dochter hem hedenmiddag om 17 uur op zijn kantoor zal ontmoeten. Ze weten ook reeds waar dat kantoor gevestigd is. Ze moeten er onmiddellijk heen om te redden wat er nog te redden valt. Meneer Meubius, dat Lia Kompas iets in haar hoofd heeft dan zet hij het ook door. U zult wel verbaasd over me zijn. Een jong, niet onknap meisje komt ongevraagd bij een vreemde man op bezoek. Het is anders echt niet meer gewoonte om in een park te laten kussen. Wilt u mij mijn onbeheerstheid vergeven? Die affaire kan pijnlijke gevolgen hebben, meneer Meubius en Co. Waarom? Wij werden betrapt. Wat? Ik weet niet of mijn vader bereid is alle kranten op te kopen... die het incident met een kop over de hele voorpagina zullen brengen. Ik ben u een vergadingsschuldig. Onze ontmoeting was aan bepaalde voorwaarden gebonden. Een modern huwelijk moet op een zakelijke basis berusten. alle gevoelens moeten daarbij worden uitgeschakeld. Als ik u goed begrepen heb, was dat het doel van uw advertentie. U hebt u ermee vergist. Ik zie u niet met het zakelijke oog. En in het plaats, elk huwelijk is een overeenkomst dan u. Mijn belangen en die van uw vader komen niet overeen. Ik ben in een andere branche werkzaam. U onderschat, papa. Hebben ze te gaven om praktisch elke onderneming die in moeilijkheden verkeert te saneren? Oh, maar dat bedoel ik niet. Mijn zaak loopt uitstekend. Dat zie ik. U hebt een groot bedrijf. Plantages? Uh, nee, nee, nee, nee. Kweek een ander product. Maar we dwalen af. U bent door mijn in een moeilijke situatie geraakt. Hoe kan ik u helpen? Neemt u mij in dienst. Als wat? Als secretaris, de telefoniste, de steenhoek die wat u maar wilt. Dat u wilt. Ik ben de dochter van een zakenman. Boven mijn wieg stond de zinspreuk: zaken gaan voor. Dit principe ben ik trouw gebleven. Mijn huwelijksproject was een speculatie. Een speculatie is mislukt. Ik trek de consequenties. Wat bedoelt u ermee? Denkt u dat ik alleen maar sigaretten kan roken? Ik kan ook typen. Ik zal me bij u inwerken. Dat niet? Dat is hemelsnaam niet. Zo'n brief als die daar kan ik net zo goed schrijven. Mag ik hem even vlug doorlezen? Oh, op uw eigen verantwoording. Alle mensen. Het is een liefdesbrief met vijf doorslagen. Wat zit er in de mappen? Brieven. Zakenbrieven? Liefdesbrieven. Meent u dat? Mijn bedrijf is uniek. Ik handel in gevoelens. Bent u missionaris? Ik heb een nieuwe branche ontdekt. Ik heb op de behoefte aan liefde een hele organisatie opgebouwd. Wat voor behoefte? De behoefte aan liefde. Hebt u wel eens iemand in het hart gekeken die op een vrije avond alleen op haar kamer zit? Wat moet zo'n stumper in deze troosteloze tijd beginnen? Waarop moet zij hopen, ziet u? En dan kom ik. Ik geef haar dromen voedsel. Ik blaas de aan van dat laatste restje poëzie... dat het raderwerk ter moderne maatschappij haar gelaten heeft. Ik, de onzichtbare minnaar, de heroïsche briefschrijver... in een tijd die geen tijd meer heeft om brieven te schrijven. Voor geld. Ik kan zoals iedere zakenman. Ook de liefde heeft massaartikelen nodig. Mannen kunnen zichzelf helpen, maar vrouwen... Wat betekent een liefdesbrief niet voor hun verwachtingen? Oh, het halve leven, geloof, geluk, fantasie. Ik had nooit gedacht dat de vrouwen zo dom waren. Oh, u hebt geen idee. Ja, maar... Hoeveel vrouwen hebt u dan wel in vredesnaam? Wat ja, kan ik zo niet zeggen? Ik zal u een lijst geven. Ik ben sprakeloos. Ik verzeker u, ik heb er hard voor gewerkt. Het was een grote prestatie. Voor de rechtbank noemen ze zoiets anders. Hoe onsympathiek mijn beroep ook mag schijnen... er is één ding dat voor mij spreekt... Ik heb, misschien zonder het te willen, veel mensen gelukkig gemaakt. En nu zullen wij eerst alle vertegenwoordigers de burgerlijke beroepen de revue laten passeren... en vaststellen wie heeft meer gedaan voor het heil der mensheid, zij of ik. Ik ben er zelf ook ingelopen. Ja, bij u heeft mijn techniek mij voor de eerste maal in de steek gelaten. Welke techniek? Ik hou van je. Zeg je wel op het goede ogenblik? Ik kan er niets aan doen. je slachtoffers? Mijn slachtoffers. Je vergist je... Als alle vrouwen en oude vrijsters in wie een mislukte leven zo mijn brieven en straatjes zonder gevallen... ...plotseling uit deze mappen zou opstaan. Wat denk je dan dat er zou gebeuren? De hemel zal ons bewaren. Mij nee, kan niets gebeuren. Ze zouden de gevangenis bestormen. Ik ben hun laatste geluk, hun laatste hoop. De illusie die ze nodig hebben om het leven te kunnen verdragen. Een valse illusie. Mijn brieven maken het hardste werk zoek. Je hebt te veel vrouwen gehad. Adieu. Ga je weg? kun je correspondentie met mama beginnen. De zaak wordt opgeheven. Welke zaak? Ik laat mijn bedrijf uit het handelsregister schrappen. Waarom? Omdat elke brief nu oplichterij zou zijn. Goedkope overwinning voor mij. Ema, moest er toch van komen. Wat ga je nu doen? Mijn memoires schrijven. Dat doen alle oplichters toch tegenwoordig, die hem helpen. Hè? Nu begin ik je weer aardig te vinden. Dicteer maar, titel: um, Heer van Goedehuizen, Memoires van een oplichter. Bepius, Je komt er vroeg, van. Wie is dat? En dit is Rasper, mijn assistent, expert in financiële en belastingaangelegenheden. Oh. Nou is de boot dan. De familie komt ook draven. Leer, weet je waar je bent? Bij het begin van de familie scène. Voei, Harry, doe jij er ook een mee? Ik ben onschuldig, je kunt er op mijn hulp rekenen. Leer, je bent in de kloof van een oplichter. Mee kent u al reeds. Uit het puik, ja. Wilt u weer boksen? Ik zou mijn mond maar houden als ik u was. De politie bezit een heel dossier over u. Het heeft geen zin te verlogenen. Wie logent hier dan? Dat is je toppunt. Meneer, mijn ergste gevoelens zijn werkelijkheid geworden. Ik weet alles wat je wilt zeggen, maar. En dat zeg jij zo rustig. Je ziet dat ik nog leef. Er is me geen haar gekrenkt. een ogenblikje. Het staat ieder vrij mijn woning al dan niet te verlaten. Doch u moet ik dringend verzoeken, meneer... Uh... Von Schmetto, hoofdinspecteur van politie. Dat maakt mijn verzoek nog dringender. Een telefonisch gesprek met de politie zou voldoende zijn... Eh? Hoor ik goed? Von Schmetow? Twee jaar geleden hebt u zo'n valse belastingaangifte gedaan. Huh? huh? Wat, wat denkt u wel? Wie, uh, wie bent u eigenlijk? Rasper, belastingambtenaar in Ruste. U hebt een slecht geheugen, meneer Von Smetouw. U hebt dus een ambtenaar omgekocht, mij. Dus mondje dicht, meneer de hoofdinspecteur, buitendien. Mene heren, dit wordt allemaal veel te dramatisch. Zo schieten we niet op. Ik moet ingrijpen. Ga zitten, meneer. blijf geen ogenblik langer hier. Maar ik ga zitten terwijl we ja We moeten ons gezond verstand gebruiken. Dat geldt vooral aanwezig. Daarom dienen we als het maar enigszins mogelijk is de politie er buiten te laten. Uh, mag ik de dames en heren verzoeken zolang mijn gasten zijn? Uh, rasper, cognac, liqueur. Hm? Geschikte <laughs> tent, goede bediening, goede drankjes. <laughs> ik voel me hier echt thuis. Harry, alsjeblieft. Koos maar man. Lea, wat ben je van plan? Die man bevalt me. Ik wil met hem trouwen. Mevrouw, ga je mee akkoord? Ja. Ik ben buiten mezelf. Een oplichtere zwendelaar in onze familie. De papa komt wel terug... Dat moet ik hem zeggen. Zeg hem, na 24 uur gespannen arbeid is de affaire perfect geregeld. Als de zaken zo staan, heb ik ook nog een woordje te zeggen. Mama, ik hou van Aline. Onze dienstbode, oh, dat is de wereld. Meneer Schmetto, wij gaan. Ik breng u thuis, mevrouw. Wij komen straks. De begint. Dat paard is in aantocht. Reeds rinkelen de telefoons. Reeds zitterende de koersen. Reeds dreunen de drukpers. Deze Het is de schandaal. Het de Het op de tweede pagina. Nou wordt het ernst, Aline? Ja? Voordat we failliet gaan, ik herhaal dat ik verliefd op je ben en dat ik met je wil trouwen. Met mij? Wat zal je vader wel zeggen? Ik ben niet op dienstbode. Daarom juist. Alleen met ons vallen de laatste verschillen weg. We moeten we van leven? Ah, nou, dat is waar. Waarvan? Ik ben dus gedwongen de gelegenheid bij de haren te grijpen en geld te gaan verdienen. Ik werd op mijn vader. Weet je wat dat betekent? Nee. Luister dan goed. Met het bankgebouw Hollander, heer Harry Kompas... Hebt u de kranten gelezen? De kompasbedrijven staan er slecht voor. Dus, dat dacht ik wel. Ik op... Hoezo geen dekking? Ik sta op het punt een rek huwelijk te sluiten. Begrijp je het, alleen? Nee, ik begrijp er niks van. Ik ben toch niet reis? Het gaat om onze huwelijksreis. En wat hangt die af? Van de intelligentie en de handigheid van mijn vader. Over de 24 uur gaan de koersen weer stijgen. Ik verdien onze huwelijksreis naar Parijs aan het verschil. Nu is het robben vooronder. Hallo Hollander, koop 500.000 kompasaandelen tegen de laagste koers. Nee, doe wat ik zeg. Papa? Als ik jullie een paar dagen alleen laat, halen jullie meteen de grote stomme uit. Het is je eigen schuld, Louise. Jij bent je wanzien. Geen Stringberg, alsjeblieft. Waar is mijn secretaris? Die staat naast u, meneer Kompas. Nou, oh, zeg dat dan meteen. Opschrijven. Ja. Uh, nee, niet opschrijven. Luisteren. Jullie allemaal. Voor zover ik de affaire met die huwelijkspoespas kan overzien, valt hier met geweld niets te bereiken. Meneer Buurz is minstens zo gewicht als jij papa. Ik praat. We moeten die zaak goed schrik zien te regelen. Ik wil die oplichter persoonlijk spreken. Haal hem hier, direct. Met geweld respectievelijk met de auto. Secretaris. Ja meneer Kompas. U bent er verantwoordelijk voor dat die man niet door een ander wordt gearresteerd. Ja meneer Kompas. Harry. Ja papa. Mama heeft me op de hoogte gebracht voor je trouwplannen. Ik ben er tegen. Laat maar zitten. Ik ben blij, Harry, dat je wilt werken. Ik? Hoezo? Nou, dat zou wel kost geld. Verhoogd aan mijn toelagen. Meneer Kompas. Ja, zo weet ik. Wat is er aan de hand? Is het, op de beurs. Paniek. Slechte pers. Kompas aandelen dalen snel. Die spreekt al bijna zo goed als ik. Onzin, dat met die aandelen. Over een paar dagen stijgen ze weer. Hoe staat het met die oplichter? Hij komt eraan. En de beurs... Bericht aan de kant. Zojuist bereikte ons het nieuws dat Louis Kompas als deskundige is toegevoegd aan het ministerie van Financiën. Hm. Hetzelfde bericht naar de beurs. Opgemarcheerd. Opgemargeerd. Eh, nee, u moet opgemarcheerd. En, nee, moet opgemargeerd. Opgemargeerd. en dan die oprichter. Anders gaat ja niet. Anders. het is allemaal een kwestie van goud. Met 20.000 is het gevallen het wereld geholpen. Secretaris, meneer Meubio wacht. Ja, beurs, stijgt. Ik ben gered. Allemaal weg. Ik wil met dat heerschap alleen spelen. Meneer Meubiel, meneer Kompas. Ik bevind mij in de uitzonderlijke positie dat, uh, hoe moet ik het uitdrukken, um, het handelsobject mijn eigen dochter is. Noem uw voorwerp. Hoe bedoelt u dat? Een fusie tussen ons is helaas onmogelijk. Tussen ons, maar meneer Kompas. Ja, denkt u dat de tijd mee op de rug gooit? Als uw tijd kostbaar is. Hoe bedoelt u dat? Dan kunt u zich de tijd beter besparen. U, u voorwaarde. Het spijt me zeer, maar uw dochter is niet te koop. Op dit punt vaststa ik geen grapjes. Ik ook niet. Ik doe u een voorstel. Vijfduizend mark. Ah, ik doe met u geen zaken. Waarom bent u dan hier? U wilde me spreken. Ja, als dat de zo deur gaat, dan zit u hier morgenavond nog. Ik niet. U zult binnenkort heel ergens anders zitten... Ik geloof dat u een beetje zenuwachtig bent. Mijn dochter heeft een stomme streek uitgehaald. Ik probeer de zaak goed schiks te regelen. Wanneer u dat niet wilt, dan kan het ook op een andere manier gebeuren. Ik ben nieuwsgierig. Wat belet mij u onmiddellijk te laten arresteren? Een kleinigheidje. Uw dochter heeft een nacht bij mijn deur gebracht. Dat is chantage. Hè? U laat mij hier komen, biedt me geld aan, wilt me laten arresteren en beweert dan dat ik een afperser ben? U bent geloof ik een beetje in de U mij niet te leren, ik ben zelf zakenman. Daar heb ik nooit aan getwijfeld. Ja, maar wat wilt u dan? Wilt u iets van mij? U bent een gevaarlijke tegenstander. Deze woorden uit uw mond zijn een grote eer voor mij. U bent de geniaalste organisator van onze tijd. Wij hebben allemaal zo het een en ander van u geleerd. Ik geef u het compliment terug. U bent de geniaalste oplichter van onze tijd. Dank u. Ik zou het nooit gewaagd hebben mijzelf uw leerling te noemen. U blijft er dus bij dat u met mijn dochter wilt trouwen. Wij zijn beide van de noodzakelijkheid daarvan overtuigd, meneer Kompas. Ik verklaar voor de laatste maal dat ik bereid ben over elk bedrag te onderhandelen. Ik verklaar voor de laatste maal dat geen enkel bedrag in aanmerking komt. Bent u gek of doet u me al zo Geen van beide. Ik hou van uw dochter. In deze mappen kunt u een paar interessante details uit uw verleden vinden. Dat weet ik. Sinds gisteren zoekt de politie koers achter dat bewijsmateriaal. Met welk resultaat ik word gewaarschuwd. Hier. In deze map zitten zestig waarschuwingsbrieven. U vergeet één ding, en uw oplichterijen zijn strafbaar. Tot dusver heeft niemand zich benadeeld gevoeld, behalve u. Misschien kunnen wij de zaak in de schrikken, noemt u voorwaarden. Wat zullen we nou hebben? De opvoeding van uw dochter heeft u geld gekost, u verliest een kapitaal. Zo'n brutaliteit hebben we nog nooit meegemaakt. Ik dacht dat we aan het onderhandelen waren, bot tegen bot. Ik bezit weliswaar geen grote concerns, mijn goederen worden niet op de wereldmarkt verhandeld, maar ik kan een gezin onderhouden. Hebt u kapitaal? Ik verdien 50.000 markt per jaar. Dat is geen klerkheid. Ik heb mijn geld belegd in huis en grond. Hoe staat het met de belasting? Oh, oh Ik ben toch een klein kind. En niet geld. Ik ben tot mijn spijt gedwongen mijn zaken op te geven. Ik keer terug in de schoot van de burgerlijke moraal. Ik trouw met uw dochter, ik kunt u niets aan veranderen. Het enige wat u bereiken kunt is een enorm schandaal. Maak het kort. Kunnen we het niet eens worden? Nooit. U drijft mij de concurrentie in de armen. Met het burgerlijk wetboek in de hand ben ik een gevaarlijke tegenstander. Mijn beste Möbi, je, vergist je. Ik heb nog wel heel andere tegenstanders klein gekregen. Oh, de vrouwen staan aan mijn kant. Vrouwen imponeer me niet. Ik ben nieuwsgierig hoe u uw verloofden denkt, eraan. Heel eenvoudig. Ik roep een algemene vergadering bijeen met u erbij. Dat zal u lelijk opbreken. En toch win ik. Als u dat lukt, dan bent u een genie. Maar u overleeft die vergadering niet. Uw vrouwen leger scheurt u als terug. Zullen we wedden? Laat maar eens een je kunt. Mijn kanteur is op zo'n massale opkomst die berekent. U moet mij een zaal ter beschikking stellen. Ja, akkoord. akkoord. Roept u, Amazone, maar. Ik roep. Dames. Dames. Dames, ik roep u. Dames van de Ik kan er niet over Ik kan er niet doorheen doorheen. Ik is het niet zo over. Ik kan het niet Die Mag u ook? Ik ontmoet hem elke zondagmiddag. Dat beetje liefde. Kan niemand ons meer afnemen? Hij nee. had zo'n mooie stem. Nee, bij zijn ogen. Ik geef hem aan. Toen de politie bij me kwam en vroeg... Ik kon er niet over maar. hart ik? wil niks slechts van hem zeggen. Want s'morgens vroeg dat s'avonds laat had hij dienst. Ja. Bij de spoorwegen. Nee, bij de posterijen. Nee, bij een levensverzekeringmaatschappij. Nee, op het stadhuis. Ik vond het allemaal bedrogen. Oh, overlichten. Oh, Bentelaar, Wij Ik verzoek de dames mij in paar minuten aan te horen. Lieve vrouwen. Het is zo goed dat jullie gekomen bent. Jullie zijn niet voltallig, maar ik herken jullie allemaal. Jou, Clara met je zachte ogen. En jou, mijn zeer bediende Elsa. Slechte mensen hebben jullie tegen mij opgezet, tegen jullie eigen Hugo ja. Meuwius. De politie bemoeit zich mee. Denk maar eens aan die ambtenaren achter de loketten. hoe die jullie afsnauwen. Oh, nee. Op elke hoek van de straat staat een oppassel. En ohé, als de hond op het grotwaar. Maar geen kwaad van de politie. Die zal jullie recht verschaffen. Lever mij naar uit. Ik denk aan een dag. Een stralende zomerdag toen ik met jou, mijn lieve Annie, buiten in een klein cafeetje zat. We dronken bier. En ze woeren eeuwige eeuwig getrouwd. Weet je dat nog? Ik weet het nog. O, o. En nu wil je me verraden. Nee, dat nee, dat hebben wij niet allemaal, zoals we hier zitten, onvergetelijke uren met elkaar beleefd? Oh, ja, nou, nou, nou, nou. We hebben onze bloes aan het leven gedronken. Laat de politie ons dat maar eens na doen. Op de rand van afgrond. ...op de grens van de leeftijd waarop je geen man meer bent. Kwam ik. Dan stond jullie troostend terzijde. Voor jullie heb ik mijn geluk opgeofferd, Mijn jeugd verspild. Dat was mijn misdaad. Heb ik jullie ooit om geld gevraagd? Nee. Hebben jullie mij dat niet allemaal vrijwillig gegeven? Ja. Wie heeft een vordering op mij? Voor jullie was ik knap, elegant en sterk. Mijn leven zou ik voor jullie hebben gegeven. O vrouwen trots, hoe diep zijt gij verzonken. Er bestaat geen ware liefde meer. Oh, ik, en naam de hartstikke. En aan u, Hugo Novius, ja. Ik neem u, Havana. Oh, nee. oh, nee. Met welk recht. Vraagt u dat maar aan deze dames hier. We oh, nee. Zij zijn allemaal bedankt. Ik verzoek de dames hun naam op te geven. Oh, zo lief, zo Ik leid het onderzoek tegen Hugo Fabius. U? E? Met de politie wil ik niets te maken hebben. En u? De politie moet op buiten blijven. U? E? Ik heb niks tegen een fijne man van goede huizen. Ik vraag voor de laatste maat. wel geen van de dames. Aangef te doen. Nee. Nee. Nee. je hebt je al schitterend gespeeld. Als een echte politieman. Nou, hebben we rust. Dat was wel anders het klusje wel. Maar ik heb mijn weddenschap gewonnen. Meneer Kompas. Ah, geef vind je je hebt de moeilijke zaak geniaal tot een einde gebracht. Ik heb veel van je geleerd, ja. Mijn hele familie is hier. Meneer Kompas, als uw secretaris. Kapel... Ja, laat maar zitten. Nee, zeg toch maar wat je op je hart hebt, anders barst je nog. Het op. ministerie van Financiën vraagt om uitleg vanwege dat bericht in de kranten. Oh ja, dat had ik helemaal vergeten. Uh, hoe gaat het op de beurs? Stormachtige hoos. Ah, nee. Onze huwelijksreis gaat door. Papa, is dat mevrouw Kompas, junior, ik word stapel. Wel recht aan de kanten. Louis Kompas heeft zijn benoeming tot deskundige aan het ministerie van Financiën niet af. <coughs> Lea. Papa. Wil jij met die meubilustrouwen? Ja. Ja, geen scènes, geen tranen, nou, er nog zaken gedaan. Ik sticht een filiaal op Santiago Ah, ik zoek al maandenlang naar een directeur. Ik heb een keuze gemaakt. Mewiel, jij bent de man. Wil jij tot mijn firma toetreden? Akkoord, ik benoem je tot algemeen directeur in Afrika. Als je bij de inboorlingen net zoveel succes hebt als bij de vallen, dan kunnen we allebei tevreden zijn. Dat was altijd mijn harte wens dat land te leren kennen. Over oh, drie weken is de bruiloft. Ja, ik was mijn handen ondersteunen. Uh, laat maar zitten, mama. Nou, ja. veronore Papa, mag ik jou mijn hand van de val voorstellen? Ja. Alleen onze dienstbroeder in mijn eigen huis. Ja, jij ja, was altijd nogal gemakzuchtig aangelegd, mijn jongen. Geef ons je zegen, papa. Geen cent, nee, jongen. Niet nodig. Ik nodig jullie allemaal uit voor een diner in de Espanade. Waar je het geld van een eerlijk verdiend op de beurs. Waar? Jouw benoeming bij het ministerie van Financiën heeft mij een vermogen opgebracht. Snap nee, De ene zwendel is de andere waard, papa. Heer van Goedenhuizen. Dit was een hoorspel van Walter Hazenklever, vertaald door W. Wielijkberg. Constant van Kerkhoven was de grootindustrieel Louise Kompas. Mien van Kerkhoven-Kling zijn vrouw... Dick van Zand zijn zoon Harry... Els Buitendijk zijn dochter Lia... en Frans Zomers zijn secretaris. Jan Borkes was de huwelijkswandelaar Hugo Meubius. Jan van Ees zijn Loesje Handlanger rasper... Wiesje bouwmeester de weduwe Schnutschen... Tony Folletta de politieagent in het park... Rien van Noppen de privédetector van Schmettau, Corrie van der Linden het de dienstmeisje Aline... Ingrid van Bentham en Ellie dan Haring, twee dames met trouwbelofte. De regie had Esther Vries Junior.